Clemens Peters met het NOS Journaal. De Russische oppositieleider Navalny is opgepakt door de politie. Dat gebeurde bij het begin van een demonstratie in Moskou... tegen het bewind van president Poetin. Navalny had de Russen in het hele land opgeroepen... om te protesteren tegen de inauguratie van Poetin. Over twee dagen begint hij aan zijn vierde termijn. Bij de betoging in Moskou waren ten tijde van de arrestatie... meer dan duizend mensen aanwezig. Navalny is al vaker opgepakt... omdat hij zonder toestemming demonstreerde tegen Poetin... Verschillende milieuorganisaties hebben een luchtvaartmanifest gepresenteerd. Onder meer Greenpeace en Natuur en Milieu willen dat er een einde komt aan de groei van Schiphol en andere vliegvelden. De organisaties stellen dat de luchtvaart te veel CO2 uitstoot. De vliegtickets zouden duurder moeten worden en de overheid zou meer moeten investeren in duurzame alternatieven, zoals de trein. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals van start gegaan. Om half twee stak premier Rutte het bevrijdingsvuur aan in Leeuwarden... waar de nationale viering van de bevrijding plaatsvindt. Dat was de officiële start van het feest. Ook in 13 andere steden zijn de optredens begonnen. Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar Ronnie Flex, DJ Fedele Legrand en My Baby. Zij toeren langs de festivals in helikopters van Defensie. In totaal treden 200 artiesten op. De Duitse voetbalclub Lokomotief Leipzig heeft een jeugdteam geschorst voor het brengen van de Hitlergroet. De jongens van 16 en 17 jaar werden vorige week gefotografeerd terwijl ze het natiegebaar maakten. Een hulptrainer had ze daartoe aangezet. Die is meteen weggestuurd. Hij mag nooit meer op het complex van de club komen. Ook een andere trainer is ontslagen. Het weer. De zon schijnt volop. Het kan lokaal 23 graden worden. Maar het waait wel flink. Morgen opnieuw zonnig. Dan wordt het nog iets warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 voor de dames Mel en Kim en Respectable. Ja, even na drie uur, welkom terug bij Zalvoet op Zaterdag. En wat gaan we in u twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, zoals ik al bij het begin van het eerste uur aangaf... Uh, het uh, algehele thema is uh, natuurlijk uh, op deze 5 mei... Geef vrijheid door. Natuurlijk in Haarlem het grote bevrijdingsfestival uh, uh, is volop aan de gang. En dat duurt nog tot uh, kwart voor twaalf vannacht. Wilt u er nog naartoe... Ga dan met het openbaar vervoer, want uw auto raakt u echt niet kwijt. Scooters en fietsen kan ook nog, maar uh, kijk even naar uh, de verkeersinformatie. Ik ga in ieder geval, wees slim, ga dan met de trein, dan wel met het openbaar vervoer. Ook wij draaien natuurlijk uh, diverse platen uh, deze, deze drie uur die, uh, van artiesten die uh, acte de depressants geven op de bevrijdingspop in Haarlem. Verder van dit uur natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en om, rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort, ook het tweede uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo, Stapel Jan, in aankomende donderdag. Zit je er dan klaar voor? Ja, de voorronde van, uh, van het Songfestival. De tweede voorronde. Ja, nou, ik volg Waylon. Ja, Die, die gaat op, uh, de achtste, als achtste optreden. Ja, en dan komen we donderdag. En die gaf, gewoon, uh, die gaf gewoon lekker een concert uh, uh, op straat. Ja, helemaal geweldig was, hè? Akoestisch, helemaal geweldig. Helemaal op zijn eigen manier. Wellicht dat dat uh, wat de extra stemmen zal gaan opleveren. Hij staat uh, nu op nummer zeven bij de Bookmakers. Met deze Outlaw in hem.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 We'll De donderdag 10 mei goed doet, dan mag hij op 12 mei naar de finale. En dan eens even kijken op welke plek wij uitgekomen. En dan gaat hij natuurlijk all the way. Zo dus heet ook deze single van Direct, live vandaag bij Bevrijders Pop Haarlem. Er staan vandaag weer hele grote namen in de Halem en Hout in Haarlem. Waaronder Ellen Clark, Triggerfinger, Jacqueline Govaart. Nou, daar hebben we al een plaatje van gedraaid. En ook deze directs. Je hoorde de single All The Way. Ja, dat is een, altijd een mega feest. En vooral in de avond dan gaan er heel veel mensen naartoe, Albert jan Bevrijdingspop, ben jij ja. er wel eens geweest? Uh, nee, moet ik je eerlijk bekennen. Echt niet? Maar nee, ik moest steeds werken. Ja, ja, ja. ja. Eh? Elke keer als het bevrijdingspop is, dan moet ik werken. Nee, geweldig feest. Ja, nee, grandioos. Misschien een idee om het in het klein op 5 mei volgend jaar in Zandvoort ook te doen. Hm. Mm. Zo'n bevrijdingspop. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Goed, dus, wat heb jij voor nieuws? Uh, nou, voor het volgende nieuws gaan we even naar Bloemendaal. Want uh, zoals u wellicht weet, of luisteraars... was er enige tijd geleden toch weer een opstootje uh, in Bloemendaal... bij Beach Club Vroeger. En uh, afgelopen vrijdag uh, diende een kort geding uh, voor de Haarlemse rechtbank. Beach Club Vroeger mag dit weekend, en dan heb ik het over dit weekend... twee evenementen laten doorgaan op het strand van Bloemendaal aan zee. Dat heeft de rechter in Haarlem afgelopen vrijdag bepaald. Het gaat om feesten met 500 bezoekers... een houseparty van La Cher op zaterdag en 2000 bezoekers Urban Elite Festival op zondag. De gemeente Bloemendaal had vroeger dwangsommen opgelegd... oplopend tot 100.000 euro per feest. Ze zijn bang voor ongeregeldheden en overlast... en vindt dat vroeger de regels heeft overtreden. De beachclub vocht die dwangsommen afgelopen vrijdag aan... voor de bestuursrechter. Advocaat Fransen voorziet een groot probleem als de feesten worden gestopt... Die kaartkopers zijn niet meer te benaderen. Die komen dan hier en dan moeten wij de deuren dicht houden. Dan voorzie ik juist problemen voor de openbare orde. De rechter heeft de dwangszonde nu teruggedraaid... en meteen bepaalt dat alle geplande feesten van vroeger tot en met 1 juli gewoon doorgaan. Uh, Ook al is de gemeente het er niet mee eens. Alleen deze maand al heeft vroeger zes grote, uh, vroeger zes grote feesten op de agenda staan. Ook eerder opgelegde dwangsommen zijn in maart door de rechtbank rechter afgewezen... omdat er een overgangsrecht gold voor de strandfeesten. Mietsclub Vroeger mocht zich toen van de rechter beroepen op afspraken... van de afgelopen jaren en kon onbeperkt feesten blijven geven. Bloemendaal heeft dus in korte tijd twee keer een blauwtje gelopen bij de rechtbank. Vroeger beroept zich erop dat er een vergunning is afgegeven door de gemeente... dat veiligheidsplannen en calamiteitsplannen bekend zijn bij de gemeente en dat de beachclub volgens die vergunningen dagelijks tot 2500 bezoekers mag ontvangen. De gemeente wil juist dat er alleen nog een lichte horeca mogelijk is in de strandtenten. Over dat conflict lopen de komende weken nog procedures. Er zijn dit jaar al tien feesten geweest in vroeger, zonder incidenten. Procentueel is het aantal verstoringen van de openbare orde dan ook verwaarloosbaar, aldus dus advocaat Fransen. Op het strand van Bloemendaal zijn de afgelopen jaren duizenden feesten geweest... en vijf incidenten, besluit de advocaat zijn betoog. Afgelopen maandag was uh, collega Jaap Koper uh, bij de ondertekening van het uh, contract... tussen onder meer uh, Holland Casino Zandvoort, de gemeente Zandvoort... en de organisatie van de zandsculpturen. De komende vier jaar kunnen we nog genieten van uh, de uh, zandbouwsels... Uh, hier in het uh, centrum van Zandvoort. Nou, Jaap heeft al gesproken met... Uh, uh, Gerard Kuipers, uh, Marcel Alsjan of Wipper. En uh, zojuist ook even een heel klein stukje met uh, Erik Zwemmer. Maar omdat het niet helemaal goed ging... is hier alsnog het interview met Erik Zwemmer van Holland Casino. Holland Casino is ook... Een van uh, de mensen die achter de, de zandsculpturen zitten en daarvoor uh, zit uh, Erik Zwemmer tegenover mij. Uh, want ja, jullie doen dat ook al de nodige jaren. Ja, dat klopt. Uh, we dragen de zandsculptuur een warm hart toe. Mm. Het past heel erg bij Zandvoort en de zandsculpturen, dat is echt uh, Ying Jang, zo onze uh, marketingmanager zei, uh, dat past gewoon heel erg goed. En het is iets over een langere periode. En um, Het trekt echt uh, bezoekers naar Zandvoort en het geeft ook uh, de bezoekers die er zijn een extra beleving. Met alle dingen die er al te doen zijn in het dorp um, ja, voegt dit echt wat toe. En daarvoor vinden wij het heel erg belangrijk dat we hier een bijdrage gaan leveren. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk ook uh, daarmee in aanraking gekomen met, uh, met die zandsculpturen? Nou, dat is al best wel lang dat we daarmee bezig zijn. Uh, en dat komt eigenlijk voort vanuit Casino Fonds. Mm. Dat is een fonds uh, waar we jaarlijks een groot bedrag aan lokale... Culturele event kunnen besteden en uh, ja, de, de zandcultuur is daar een van en dat doen we al jaren. Is, is het ook zo uh, omdat er toevallig ja, nou ja, niks is niet helemaal toevallig, maar uh, er staan meestal een aantal van die sculpturen ook op het badhuisplein, eigenlijk bij een beetje bij de ingang ook van het Holland Casino. Is dat een uh, ook een mooie uh, toeloop die je dan misschien uh, daarbij ook kan krijgen voor bijvoorbeeld bezoekers? Ja, het is inderdaad prettig dat ze vlakbij staan. Uh, voor ons is dat niet de grootste reden hoor. Ja? Uh, voor mij gaat echt de toegevoegde waarde voor Zandvoort zelf, voor de gemeente en voor de toeristen die hier zijn en voor de bewoners van Zandvoort. Dat ze naast ons staan is al prettig, want dan kunnen wij een beetje met onze camera's en ogen in het zeil houden, ja. dat het allemaal goed gaat. Uh, maar het gaat mij vooral om de toegevoegde waarde voor de gemeente en dat is, uh, dat is, het, uh, dat is het allerbelangrijkste. Uh, is het ook uh, belangrijk wat uh, al eerder is uh, vermeld door zowel de wethouder... En door de, de Zandacademie om juist ook nu uh, te gaan kijken van ja uh, de zandsculpturen die staan er al. Maar uh, om het op een hoger plan uh, te trekken. Is dat ook een, uh, een extra bijkomende reden om uh, daarvoor te zeggen dat jullie daarmee verder gaan? Ja, Nee, zeker. Ik, ik sta hier voor continuïteit en voor kwaliteit. En beide uh, biedt uh, de Zandsculptuuracademie ons ook. Ja. We gaan nu voor jullie meer jaren een samenwerking aan omdat uh, we vinden dat het uh, de kwaliteit ten goede komt. En er ook uh, structuur is in de organisatie. En uh, we van ons beiden hebben ons hebben gecommitteerd aan, uh, aan Zandvoort. Dus dat is, uh, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Goed, hartelijk dank. Heel graag gedaan. Zo heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park, de auto ligt en we schijnen je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehaald. Ook niet toen Nog een keer bij C.F.M. Salford De Gauwe Ouwe inmiddels. Ja, de Gauwe Ouwe van uh, Frank Boeien, Je de Ja, niet in Kronenburgpark, maar in de Haarlem en Hout gebeurt het vandaag. Hè. De hele dag. Bevrijdingspop 2018. En uh, mocht je trouwens uh, Bevrijdingspop uh, willen beluisteren... dat kan uh, bij onze collega's van uh, Haarlem 105. Die zenden het de hele dag live uit.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 Het is een van mijn favoriete plaat van Ellen Clark. Ja, ook mede omdat hij dat uh, samen met zijn uh, vader gezongen heeft. En natuurlijk een hele mooie tekst, hè. Father and Friends. Dus tegelijkertijd vader, maar ook vriend van Ellen uh, En uh, ja, wij zijn ook trots op Ellen uh, Clark natuurlijk. We mogen hem een uh, klein beetje Zandvoorter noemen, Albert Jan. Ja, en hij treedt vanavond uh, op met zijn XXL-band. En dat, dat is van 11 tot kwart voor 12. En uh, dat wordt natuurlijk een grote jam-sessie, uh, stel ik mij zo voor, met allerlei uh, artiesten uit de verschillende bands en, uh, en zangers en zangeressen. Dus uh, vanavond als afsluiter, Alan Clark XXL Band te Haarlem. Goed, dat deuntje doet me ergens aan denken. Uh, nou nee, ja, ja, zo, zo, zo duidelijk. Zullen we oh, dat zo dadelijk ah, doen? Dan gaan we eerst één plaat draaien en dan de evenementagenda. Oké. Oh, okay. I don't know it ain't pretty when our hearts get broke. I hope some. <laughs> these days, these days, cigarettes in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you'd know where my last name, but that changed. And I traveled around the world. Think where you living at now? I heard you moved to Austin, got an apartment, and settled down.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 Van dit moment is deze single These Days. En uh, ja, die komt vanavond vast en zeker ook weer terug in de Your Breakdown tussen 7 en 9 uur. Nou, mag jij met evenementenagenda. Nou ja, het thema Geef Vrijheid Door, ook het thema van onze uitzending vandaag. Natuurlijk vanavond nog tot kwart voor 12, ook in Haarlem, tijdens de beveiligingspop in Haarlem. Mocht u nog overwegen daarheen te gaan, het is prachtig weer. Het zijn de de line-up van artiesten is bijna te veel om op te noemen heerlijke, lekkere muziek, in de, lekker op het gras gaan zitten... genieten van bevrijdingspop Haarlem 2018. Het motto geef vrijheid door. Nog tot kwart voor twaalf vanavond. Ga met het openbaar vervoer, want de auto dat levert problemen op. Zoals ook al gemeld, vandaag de laatste dag van de Kids Adventure Week. Nog twee evenementen die uw aandacht verdienen in deze. Allereerst het karten op de boulevard, dat is nog tot kwart over vier... En het pannenkoek versieren kan nog tot vanavond 8 uur... bij de Zeerover op het Badhuisplein. En het zal u ook niet zijn ontgaan... dat de kinderburgemeester nog niet zijn hielen heeft gelicht. Of Mart Visser, de couturier, doet de take-over. Hij heeft de sleutels van de burgemeester van Zandvoort ontvangen... En het, ra het raadhuis van de gemeente Zandvoort is van uh, 2 mei tot en met 1 juli... het exclusieve domein van Mart Visser. Ja, het viel mij op dat het een megasleutel is. Ja, het was een hele grote deur. Ja, oké. Okay. <laughs> Goed, Mart Visser dus van uh, nog tot, tot 1 juli... Uh, uh, de burgemeester in het gemeentehuis, voormalige gemeentehuisgedeelte... met een prachtige tentoonstelling. En natuurlijk die tentoonstelling loopt door ook naar het museum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 Het hele centrum van Zandvoort staat morgen niet alleen in de zon, maar weer volop met kraampjes en de Zandvoortse kleuren geel en blauw. Morgen vanaf 10 uur tot 5 uur de voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. En met dit weer belooft dat natuurlijk een gigantisch druk en gezellig festijn te worden. Maar ook de autoliefhebbers, komen, de autoliefhebbers van Japanse auto's komen morgen aan bod. Want dan is het op het circuit tijd voor het Japvest. De toerenbegrenzers draaien morgen overuren tijdens de Jap Fest, waarbij de stoere, stoerste en krachtigste Japanse performancecars naar Zandvoort komen. Een mooi programma met Dutch Timer Tech Masters... Street Legal Drag Races op de Quarter Mile... Best of Shows Contest en nog veel en heel veel meer. Dat allemaal morgen op het circuit Zandvoort. Voor meer informatie kijk even op de website www.circuitzandvoort.nl of op de website 2 automotivecom Entree is 18 euro Dan is er morgen ook een bijzonder bevrijdingsdagconcert Het wordt morgen een bijzondere aflevering van een kerkpleinconcert Het concert staat dan geheel in het teken van bevrijdingsdag Het Engelse Early Symphony Orchestra treedt op met een mengeling van klassieke Engelse muziek en veel muziek en traditionele stukken het kerkpleinconcert in de protestantse kerk begint morgen om drie uur... en de deur van de kerk gaat om half drie open. De entree bedraagt vijf euro, waarvoor u ook een programma krijgt. Dan gaan we naar volgend weekend, want dan staat het volgende geweldige eh, auto-evenement alweer op de agenda... en namelijk de historische Zandvoort Trophy op 12 en 13 mei. Fans van klassieke auto's en motoren en liefhebbers van historische race-series... kunnen volop genieten van de historische Zandvoort Trophy. Meer informatie vindt u uiteraard op de website van het circuit Zandvoort... en wel het www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl Een uitgebreid programma voor bijvoorbeeld d'elegance, de Wilt u zelf eventueel het circuit rijden kan? Vrijrijden, dat kan. klassiekers op de show paddock, club paddock. Te veel activiteiten om op te noemen, maar een geweldig evenement voor de liefhebbers van historische en klassieke auto's en motoren... op deze 12e en 13e mei... tijdens de historische Zandvoort Trophy op het Circuit Park Zandvoort. Ook op 13 mei wordt er weer gedacht aan de jazz-liefhebbers... want dan is het tijd voor jazz in Zandvoort. Ditmaal met José Koning. Uh, de line-up José Koning op zang, Hans Vromans op piano... Mark de Jong op drums en Erik Timmermans op de contrabas. Dat allemaal op 13 mei vanaf half drie tot half vijf... En uiteraard de locatie Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... uiteraard terug te vinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl 13 mei vanaf half drie Jazz in Zandvoort, ditmaal met José Koning. En dan zijn we nog maar een weekje verder en zoveel evenementen hier in Zandvoort. Ai, ai, Volkenvoet, delicia. Delícia, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. vamos, sja, sja. Sja, sja, sja. Sja, sja, sja. Sja, sja, sja. Sja,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 Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, viu, Delícia oh. Nossa Ai, se eu te pego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 En toch blijft die opvallen, hè. die piep die in één keer in deze plaat eh, te horen is. Ik ben wel benieuwd wat er achter de piep zit eigenlijk. Je hoorde Marshmallow en Anne-Marie een plaatje uit de hipparades van dit Moment. Dat was de succesvolle single Friends. Daarvoor trouwens eh, zomerse klanken van Michel Tello en I Say Tupego. Ja, jij hebt uh, nieuws over Zandvoort uh, Marketing, Albertje. Uh, ja, want uh, Zandvoort is genomineerd voor de Nationale City Marketing Trofee 2018. De nominaties voor de negende editie van de Nationale City Marketing Trofee, NCT in het kort, zijn bekend. Net als uh, voorgaande edities zijn er twee categorieën waarin genomineerden strijden om de titel Beste City Marketing Gemeente van Nederland. Zandvoort is genomineerd door de Nationale City Marketing Trofee 2018... in de categorie gemeenten tot 100.000 inwoners. De nieuwe, uh, dit nieuws deelde directeur Zandvoort Marketing mevrouw Lana Lemmens afgelopen week mee. De gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leeuwarden en Tilburg... zijn genomineerd in de categorie gemeenten van meer dan 100.000 inwoners. In de categorie gemeenten tot 100.000 inwoners... maken naast Zandvoort, Doetinchem, Lelystad en Woerden kans op de trofee... Op basis van hun inzending en presentatie bepaalt de jury wie de winnaars worden van een NCT 2018. Zandvoort krijgt op 8 mei de kans zich aan de jury te presenteren. De nominatie voor deze prijs is de beloning voor een jaar hard werken. 2017 stond in het teken van de transitie en de nieuwe marktcampagne Zandvoort Beach voor Amsterdam. En er is door Zandvoort Marketing en de gemeente hard gewerkt om een nieuwe koers in te zetten. Als uh, dit dan meteen wordt beloond met een nominatie voor deze prestigieuze prijs, dan is dat een fijne bevestiging van het feit dat je op de goede weg bent, al dus Lana Lemmens. Dus aankomende dinsdag weer een belangrijke dag voor Salvo. De presentatie van uh, inderdaad Salvo's Marketing aan de jury. You got me hooked and you But now it's hard to breathe Heerlijk weer. Vandaag is Sanford 21 graden op dit moment. Wat wil je nog meer? Nou, gewoon lekker daarvan genieten uiteraard op het Zandvoortse strand met een hapje en een drankje. En de radio natuurlijk op ZFM. de nieuwe single van Jax Jones. En we hadden ook zojuist een foto binnengekregen van Bevrijdingspop van de veiligheidsregio Kennemerland. Die stuurde onze foto en er was duidelijk op te zien dat het behoorlijk druk is, Albert-Jan. Volle bak. Een volle bakraak. Ja, gewoon helemaal vol. Maar ja, met dit weer en die, die line-up van artiesten. Wat wil je nog meer? Beter kan het toch niet? Nee, zo is het. Dus gewoon, uh, mocht je niks te doen hebben... ga lekker naar uh, Pop in Haarlem. Maar ga dan niet uh, met de auto, want dat is uh, hopeloos. Hè? Hopeloos geval, zullen we maar zeggen. Pak, pak, gewoon het fietsje of de bromfiets. En ga richting uh, de Haarlemhout en geniet van al die uh, live optredens die daar plaatsvinden. ...om de danceclassics op de zaterdagmiddag bij ZFM. You're in the Temptations, it's her like a lady. Ja, vanmiddag om kwart voor vijf ga je hem horen. Het gedicht van de dag vandaag in het teken van 5 mei. En daarvoor hebben wij vandaag ingehuurd. Albert Jan, jij mag het zeggen? Ja, uh, natuurlijk de one and only. de one and only. En hij is in de house. En dan heb ik het natuurlijk over Marco Termes. Uh. Ja, zo dadelijk in het derde uur om uh, kwart voor vijf gaat hij hem doen. Het gedicht van de dag.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 All night Dat is er weer eentje. Hè? Weer een hit voor Bruno Mars. Je hoort er samen met uh, Cardi B en de nieuwe singlehead uh, Finesse. Ja, dat is alweer uh, een van de laatste platen wat betreft het uh, tweede uur. Maar in het tweede uur gaan we het nog even hebben over het nieuwe museum... wat uh, gebouwd gaat worden. En de bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Ja, afgelopen dinsdag namelijk is de eerste schep de grond ingegaan... voor de bouw van het HDMZ-museum. Dat op de plaats van het oude gemeenschapshuis gaat komen... Eigenlijk was de planning dat dit, dit, dit de dag ervoor zou beginnen, maar leidingen die nog in de grond zaten bleken nog voor de nodige problemen te zorgen. Naar verwachtingen is de bouw eind van dit jaar gereed, maar al vanaf september moet het gebouw water- en winddicht zijn. Rond Pasen volgend jaar zullen, naar verwachtingen, de deuren voor het eerst open kunnen. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albertje. En volgende uur, nou we zeiden het al, Marco Termes. Hij is uh, op visite bij, uh, bij CFM. En zo dadelijk uh, in het volgende uur gaan we praten onder meer over uh, de gedichtenroute. Ja, en het uh, gedicht wat nog, uh, waar hij mee bezig is. Wat uh, opgehangen gaat worden uh, op een muur. Bij, en dat heeft alles te maken met uh, Gertenbach. Uh, en uh, hij heeft een, een geweldig gedicht gemaakt voor 5 mei. Lekker blijven luisteren. Graag tot zometeen.